Het evenement verliep veilig en feestelijk, zegt de politie. Vijf mensen werden aangehouden, onder meer voor mishandeling... en het verstoren van de openbare orde. Pegida-voorman Edwin Wagensveld is in Duitsland veroordeeld tot 33 maanden cel. Wagensveld is een van de initiatiefnemers van de anti-islambeweging... en wordt in Duitsland Ed de Hollander genoemd. Hij krijgt de gevangenisstraf voor belastingontduiking... ter waarde van 290.000 euro... Wagensveld drijft in Duitsland een wapenhandel en een internetshop. Ed de Hollander was een toonaangevend Pegida-lid van het Eerste Uur... en voerde geregeld het woord op anti-islammanifestaties, ook in Nederland. Hij werd in Duitsland al eerder veroordeeld voor belastingontduiking... maar ook voor illegale wapenhandel en het toebrengen van lichamelijk letsel. De benzineprijs staat op het hoogste niveau in bijna drie jaar. Boosdoener is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. De prijs voor Europa-belangrijke Brentolie, die in de Noordzee wordt gewonnen... is in een paar weken tijd met 10 gestegen. De adviesprijs voor benzine staat daardoor nu op 1,73 euro per liter. Ook de dieselprijs ligt hoog op 1,41 euro. Verwacht wordt dat de stijging de komende tijd aanhoudt. Twee, jaar, twee à drie jaar geleden kostte benzine nog minder dan 1,50 en lag de dieselprijs onder een euro. Het weer vanavond is het vrij wat droog. Vannacht kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Morgen afwisselend zon en wolken met soms een buitje. En het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Maak kennis met de Copenhagen Light van Stella. Bekroond tot beste koop in de fietstest van het Algemeen Dagblad. Nieuwsgierig? Kijk op stellafietsen.nl Pas bevallen jonge moeders, stierenvechters na de strijd... schuchtere tieners op het strand. Hun blik, hun houding, de belichting. De indringende foto's van Rieneke Dijkstra blijven je bij. Net als het werk van de Amerikaanse schilder Chance Kallie. Twee geweldige kunstenaars, thuis bij de pont in Tilburg. Bezoek deze week een van onze e-bike-testcenters... en profiteer van maximale Koningsdagkortingen.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 Hoe woon jij? Werken, sporten, met mijn vrienden op stap. Dus ik heb helemaal geen tijd voor het schilderen van mijn kozijnen. <laughs> Daarom kies ik voor onderhoudsarme kozijnen. Ik bedoel zelfs het schoonmaken laat ik aan mijn glazenwasser over. Select Windows. Omdat iedere woonwens anders is. Hoe woon jij? Kijk op selectwindows.nl NPO Radio 1 VPRO Bijvoeren van grote grazers zal je in Afrikaanse wildparken niet snel zien. Bureau Buitenland met Rick Delhaas. Daar spelen namelijk heel andere problemen als stroperij, herders die hun vee in de parken laten grazen en een steeds verder oprukkende landbouw en verstedelijking. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Maar eerst iets heel anders. Het pro propagandaapparaat van de Islamitische Staat is een grote slag toegebracht. Bij een gecoördineerde politieactie zijn in heel Europa servers in beslag genomen... waarmee propaganda van de terreurorganisatie werd verspreid. Hoofddoelwit was Amac, het officieuze persbureau van de beweging. Het Belgische Openbaar Ministerie, dat de actie leidde, maakte dat vandaag bekend. Justitie in Nederland bevestigt dat de autoriteiten ook hier servers uit de lucht hebben gehaald. Aan de lijn historicus en Arabist Pieter van Ostaaje uit België. Goedenavond. Goedenavond. Uh, een groot succes voor Europol en de Belgische justitie? Uh, dat wordt zo toch althans beweerd door Europol zelf. Uh, ik moet eerlijk toegeven dat ik er zelf weinig van gemerkt heb, eerlijk gezegd. Want? Ik, uh, zie, ik zie gewoon nog altijd de, de propagandastroom van de IS, uh, die blijft constant aanhouden. Ik heb er nergens een of andere disruptie in gezien of zo, dus ik. Ik heb niet direct uh, de, uh, de mening dat er echt grote schade is toegebracht... aan het propagandaapparaat van de islamitische staat op dit moment. Ja, wat, uh, wat kunt u uh, zien uh, op uh, de propagandakanalen? De, de fluiten uh, vogeltje, ik weet niet of het een ISIS-vogeltje is... maar wat fluiten er mee? <laughs> uh, ik, ik sta beter in de tuin, ja, maar mijn excuus is ja. daarvoor. Uh, nee, het er even het bij is een nemen. Belgische vogel, ja. <coughs> Um, kunt u een uh, voorbeeld geven van wat, wat er nee, gewoon doorgaat? Wel, wel uh, um, absoluut. De, de voorbije week uh, zijn er... Uh, of laten we gewoon het gewoon heel simpel houden. Sinds de, de, de actie zelf die op 25 april zou zijn doorgegaan... zijn er tussen de 20 en de 30 uh, propagandaberichten van de islamitische staat verspreid nog. Al via ja, de uh, National News Agency. En daarboven zijn er ook nog twee video's verspreid... Uh, ...waaronder een video die vandaag nog maar uh, gepubliceerd werd om, om 1 uur deze namiddag Nu was het nog een video van 18,5 en een halve minuut... Ja. Uh, de, alle Allee, bijvoorbeeld als we kijken naar wat er vandaag gepubliceerd is, dan spreken we gemakkelijk over 10 tot 15 berichten tot nog toe. Ja, dus zeg maar, de claim van Europol uh, is uh, de, de, dat er een groot gat geslagen is in het vermogen van IS om online propaganda te verspreiden, dat klopt gewoon niet volgens u. Wel waarschijnlijk zal Europol wel iets gedaan hebben en zullen ze waarschijnlijk wel een aantal, zoals ze gezegd hebben, servers uit de lucht hebben gehaald en zullen die wel waarschijnlijk wel enige successen hebben geboekt. Maar ik vrees dat uh, dit nu op dit moment een druppel op een hete plaat is. eerlijk gezegd, ik zie niet direct de impact ervan. Ik kan absoluut niet vaststellen of dat er een of andere vorm van uh, disrupt, disruptie is geweest ja. binnen de, de, de kanalen die ik volg absoluut niet in tegen anders, de islamitische staat is sinds dat ze verloren hebben in Mosul en Raqqa uh, zijn, is het mediaapparaat terug op volle gang gekomen en komt er al, al maar meer propaganda online elke dag. Ja, want dat is ook een beetje uh, de vraag. Hè? Het kalifaat heeft niet echt meer een territorium in Syrië en Irak. Uh, waarom denkt u dat nu deze actie uh, gedaan wordt door uh, justitie? Ja, um, well, overduidelijk omwille van het feit dat de islamitische staat nog altijd een ongelooflijk grote aantrekkingsvecht uitoefent op mensen in het westen. Um, dus de, de, ondanks het feit dat het, het zogezegde fysieke kalifaat, de wijze van spreken, dus de, de, de landen die het bezat in Syrië en Irak, die zijn waarschijnlijk, oh, die zijn inderdaad tot 5% herleid van wat dat ze ooit waren, maar dat neemt niet weg dat het uh, de Islamitische staat nog altijd zeer actief is in Syrië, Irak, Afghanistan, Sinai en dat ze maar de... Ja, is het, een, een, een, het heeft misschien niet zoveel effect... maar is het verstandig van Europol en van justitie in die verschillende landen... om dit soort kanalen van uh, islamitische staat uit de lucht te halen? En van het internet? Wel, eerlijk gezegd als onderzoeker ik zou ze liever online houden. Ik, ik ben liever op de hoogte van wat het de islamitische staat claimt en doet... ...dan uh, totaal in het ongewisse te blijven, eerlijk ja. gezegd. Maar dan, uh, dan het gaat het de gemeen. recrutering ook gewoon door... Dat... Ja, wel, maar dat is natuurlijk een. Dat is uw probleem niet. En, uh, dat is, ik zeg het als. Ja, voilà, nee. <laughs> ja, dat, dat is, uh, als onderzoeker heb ik ze liever online, dan weet ik liever wat er gebeurt. Maar inderdaad, de aantrekkingskracht van dat materiaal blijft er natuurlijk. En ja, hoe gaan we dat natuurlijk wegwerken? Dat is een heel andere vraag. Oké, okay. tot zover. Hartelijk dank, historicus en Arabist Pieter van Ostaaien. <tied> Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws? Correspondent Jan Franken neemt ons in geluiden mee naar Ramallah... op de westelijke Jordaanhoever. Hij neemt ons deze keer mee naar Area D, het hipste hotel van Ramallah. Het thing van het hostel is de view. Als je naar de the kijkt... Left... Above the helder there, is an Israeli settlement, and behind the screen here, there is a refugee camp, and we are in the center. Uh, the password for the Wi-Fi. Sorry, just me. Actually, Ahmed is doing that mostly every day, cooking for everyone. Yeah, he's the most generous person I ever met in my life. That's because he's Jordanian. Good morning! You're right. <laughs> <laughs> I'm so You're right. This morning we're going to uh, the Palestinian Museum And then we're going to Naples, sleeping there, and tomorrow go to Ebron. For the the tour, like a Calendia refugee camp, is we go to the refugee camp and the wall, okay. and yeah, and we, we can show you. And talk with the, the Palestinians, the refugees, and yeah, yeah. we visit okay. the families there, and uh, we go to a community center. We're going to serve or what? Yeah, everyone is having fun. Auslandsbureau Foreign Desk Bureau Buitenland. Bijvoeren van grote grazers door boze bewoners zal in Afrika niet snel voorkomen. Veel wildparken in Afrikaanse landen hebben zo hun eigen problemen. Stroperij bijvoorbeeld, of herders die hun vee in de parken laten grazen. En de bevolkingsgroei die in veel landen hoog is... waardoor er steeds minder ruimte is voor natuur. Het Virunga Park in oost congo met een paar van de laatste berggorella's... ligt midden in een conflictgebied. Twee weken geleden werden er zes opzichters gedood... door rebellen die het park waren binnengedrongen. Esther Marijnen, verbonden aan de Universiteit van Gent... Doet onderzoek in Virunga. En de organisatie van Henk Simons, het IUCN, een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie, die steunt het park. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Esther Marijnen, wat, wat, wat weet jij van het incident waar die parkwachters bij om zijn gekomen? Wat is daar gebeurd? Uh, nou, er waren vijf parkwachters... samen met hun uh, chauffeur eigenlijk op hun dagelijkse patrouille... Uh, langs het meer van uh, het Edwardmeer. Dat, uh, dat ligt in het Vedunga National Park in oost kongo En uh, zij zijn daar eigenlijk bezig... Uh, proberen de illegale visserij te stoppen. En de illegale visserij in dat park wordt eigenlijk uh, getaxeerd... wordt belasting door de bellengroepen. En doordat de... Uh, parkwachters proberen die visserij te stoppen... zijn ze nu een directe doelwit geworden van de rebellengroep... die in dat gebied uh, uh, huishoudt. Oké, okay, dus die rebellen zitten gewoon in dat, in dat park? Ja, precies. Die uh, houden daar echt uh, uh, controle in dat gebied. Die zitten daar al sinds uh, ongeveer ja, tien jaar. Ja, en uh, de, de parkwachters willen hen eruit hebben. En dat heeft tot die confrontatie geleid. Ja, precies. En de parkwachters werken tegenwoordig meer en meer samen met het Congolese leger. Dus ze zijn bezig met via militaire operaties uh, die illegale vissers samen met de rebellen uit het park te krijgen. Wat uh, nu uh, dat we zien meer en meer tot directe aanvallen tegen de, de parkwachters. En uh, ook in augustus afgelopen jaar zijn er ook uh, zes parkwachters ook rond het meer uh, direct aangevallen en uh, ja... Uh, Vermoord. Ja, ik las dat er al, al meer dan 100 parkwachters uh, gedood zijn. Of het leven ja, hebben gelaten. Zeker... Ja, in de afgelopen 20 jaar, zolang duurt ook het conflict al in, uh, in Oost-Congo... zijn 175 parkwachters uh, uh, vermoord. Dat is een enorm aantal. Henk Simons, um, uw organisatie IUCN is ook actief in Furunga. Wat, wat, wat doen jullie daar precies? Wij werken er al sinds de jaren negentig. En we ondersteunen de lokale NGO's in hun activiteiten. Ja. En verschillende activiteiten. De belangrijkste is het. Uh, ze werken ook altijd samen met de lokale gemeenschappen rond het park. Jullie leveren geen wapens. om uh, uh, Wij leveren de geen wapens. Te. Ja. Uh, het is ook duidelijk dat dit natuurlijk een hele complexe situatie is. In dit soort conflictgebieden. Ja. Het is bijna ook bewonderenswaardig. Uh, dat, dat die mensen zich nog inzetten voor deze zaak. Ja. Uh, maar goed nog even uh, wat wij dus doen. Ja. Uh, we, nou ja, we, we, we proberen ook de, de duurzame activiteit in het gebied voor de lokale bevolking te, te versterken te helpen ondersteunen bijvoorbeeld ook duurzame visserij uh, we werken ook aan het versteven van de landrechten en we werken ook aan het verbeteren van de relaties tussen de, de lokale bevolking die om het park ja. wonen en, en het parkmanagement. Dat, dat lijkt me heel en, erg lastig als je midden in een oorlog zit. Of midden in ja, een. Eh? Ja, dat, dat is duidelijk. Ja. Ja. Dus um, wat we dus ook doen, en, en er werd net genoemd over de, de, de, de, de, de, de slachtofferzaal. Dus we proberen ook, dat doen we ook wereldwijd, we hebben ook een project om. De, de Nature Defenders beter te ondersteunen... om daar ook internationaal aandacht te vragen voor deze, deze problematiek. Ja, Esther Marijnen, uh, want dat is, is ja. neem ik aan, niet het enige probleem. Hè? Die rebellengroep uh, die daar probeert uh, belasting te heffen op allerlei activiteiten. Uh, ik neem aan dat er meer problemen spelen in het park. Uh, bijvoorbeeld nou ja, uh, boeren die daar misschien uh, actief zijn en zo. Ja, precies. Ja, Inderdaad, illegale visserij is uh, een van de activiteiten. Maar er zijn ook heel veel illegale uh, uh, cultivatie van uh, landbouwgoederen in het park. Um, er zijn ook uh, koeien die grazen in het park. En uh, ook heel problematisch is uh, de productie van uh, houtskool in het park. Uh, waar ook rebellengroepen bij betrokken zijn. Um, dus dan worden in, de bomen deze... gekapt om houtskool te produceren? Ja, precies. En het is vaak de bevolking zelf die eigenlijk die, die houtskool produceert en verkoopt. Dus daardoor is een heel groot deel van de bevolking afhankelijk daarvan voor hun uh, inkomsten. Ja. En het zijn eigenlijk de rebellengroepen um, die dat, uh, daar belasting op heft. En die eigenlijk ook de bevolking een soort bescherming gebiedt tegen de parkwachters om het park illegaal uh, binnen te gaan. Ja, maar dan heb je dus de situatie dat de lokale bevolking... Ja, probeert uh, activiteiten te ontwikkelen in zo'n park... wat natuurlijk niet goed is voor natuurbeheer, Esther Marijnen. Of voor de, of voor nee, de beesten zeker. die er zitten. Nee, zeker. Dat is zeker niet goed. En daardoor is ook uh, de projecten van de IUCN die ze ondersteunen... focussen op inderdaad alternatieve inkomsten buiten het park van enorm belang. En ik denk ook zeker dat de, de, de toekomst ligt ook op het focussen van uh, dat soort initiatieven in plaats van een militarisering van de natuurbeheer en echt te kijken van waarom hoe kunnen we zorgen dat de bevolking een baat bij heeft om naast het uh, Virunga Nationale Park uh, te wonen. Ja, Henk Simons uh, dit is natuurlijk een beetje een extreme situatie zo'n uh -huh. park in een oorlogssituatie u bent, uh, u gaat ook naar andere landen, Kenia, Oeganda. Je, daar zie je eigenlijk dezelfde problemen die Esther Marijnen nu ook noemde: houtskool, uh, productie, illegale visserij, of stroperij, dat soort dingen. Er zijn vergelijkbare, <tie> um, uh, Activiteit inderdaad, maar wel op een andere, in een andere context, in een ja. andere schaal. He, dus gelukkig zijn er ook parken in Afrika waar het een, een stuk beter gaat. He, dat mm. is nogmaals ook uh, afhankelijk van de bevolkingsdruk. He, ik noem B Botswana, Namibië. Daar is de situatie heel anders. He, dus dat, daar is die problematiek ja. veel, veel beter, hoor ik. Beter, moet ja. ik dat. Uh, ja. Ja. ja. Nogmaals omdat ook door de lagere bevolkingsdruk. Um, deze... Uh, Botswana, een heel groot land, een ja. uh, paar miljoen inwoners, ja. Ja. toch? Ja. ja. ja. En maar ook in, in landen als Kenia en Oeganda is het beter. Ook omdat de context en ook de, de, de situatie stabieler is. Maar hele grote uh, bevolkingsdruk. Ook, ook daar ook. zie je dus wel problemen met, ja. met de, de bevolkingsdruk. Maar laten we ook niet vergeten de druk vanuit... de vraag naar grondstoffen. Vanuit, niet vanuit Afrika zelf, maar ook juist vanuit China... vanuit Europa en Amerika. Bijvoorbeeld dus je olie in Oeganda. Olie en je krijgt ja. ook mijnbouw en... en zeker ook op, op exportgerichte landbouw. Ja. Uh, dus dat, dat maakt het heel lastig. En maar even nog terug over de context van deze parken. Dat wordt als vergeten. We hebben naast het klimaatverdrag ook het biodiversiteitsverdrag. Mm -hmm. Dat is ook ingesteld in 1992. Waarbij alle staten hebben zich eraan gecommitteerd. En een van de belangrijkste pijlers is het instellen van die uh, beschermde gebieden. Het is dus een heel belangrijk instrument. En ik denk dat dat we daar ook zeker in, in, in die landen in Afrika... die zelf natuurlijk vaak ook andere prioriteiten hebben... om, om hun economie te ontwikkelen. Hoewel toerisme vaak ook weer een belangrijke inkomstenbron is. Hè? Zeker ook in, voor, voor Kenia en voor Tanzania. Mm. En Oeganda ook in toenemende mate. Ik denk dat het ook belangrijk is dat uh, rijkere landen... Uh, blijvende steun geven... en dat is ook afgesproken in dat biodiversiteitsbedrag voor deze, deze uitdaging. Ja, Maar goed, dat is papier. Uh, is dat ook in de werkelijkheid zo? Want ik heb soms wel het idee dat uh, die wildparken... vooral een uh, melkkoe zijn, om maar even een beeld te gebruiken... voor regeringen ja. om de staatskast te... Wat Esther net ook al noemde, het is, het is heel belangrijk dat we nog meer aandacht geven aan een goede verdeling van de opbrengsten die uit die, die parken komen. Dus dat mm. gaat nu nog, er, zit, er is verbetering in. Hè, dus dat een deel van die opbrengsten terugvloeit naar de gemeenschappen die om die parken heen uh, uh, wonen. Het is nu nog te veel, uh, ze krijgen wel de lasten, ja. want ook die, die Human Wildlife conflicten die nemen alleen maar toe. En ze, het het en conflict ze, en tussen mens en, en, en natuur mens, mens en dieren. dieren. Ja, ja. Ja. Hè, dus, dus de, en noem de, daar eens een voorbeeld van. Nou, ik was in, uh, uh, twee weken geleden in Oeganda. Uh, ja. In Queen's Elizabeth National Park. En toen ik daar was, uh, werd er, is, is er een groep leeuwen, van elf leeuwen is, is, is, is vergiftigd. Ja. En dat komt natuurlijk ook vanwege... Oké, okay, als er meer mensen op dat park of soms ook in het park met hun vee... Gaan grazen, ja, dan, dan krijgen ze wel eens de, een, een, een, dat een leeuw een, een, een, een geit op een, een mals hakje, een ja. hapje ja, ja, binnenslokt. Ja. Ja. Esther Marijnen, um, dat park Virunga, uh, is dat voor de Congolese overheid ook een uh, melkkoe? Hoe, hoe wordt dat ingezet? Uh, nee, dat is geen melkkoe. Want uh, Oost-Congo is nog steeds een, een, een oorlogsgebied. Dus het toerisme wat daar nu wel op gang komt, is, uh, is minimaal. En het kost nog steeds veel meer om zo'n park te managen... Uh, dan dat het eigenlijk geld oplevert. Maar op een bepaalde manier... Ja, het Virunga-park is eigenlijk ook vooral gefinancierd... door uh, allerlei donors in ontwikkelingsgeld. Uh, Bijvoorbeeld maar het wordt de Europese wel... Unie, hè? Ja, precies. De Europese Commissie financiert uh, bijna uh, ja, het hele management van het park. En um, ja, en uiteindelijk gebruikt. Uh, en de Congolese overheid heeft er zelf eigenlijk niet veel kosten aan, maar verdient er ook niet heel veel aan. Ja. Direct. Maar ze proberen wel een beetje mooie sier te maken met uh, dierenbescherming van de berggorillas bijvoorbeeld. Ja. Precies, de overheid in Kinshasa weet natuurlijk zeer goed... dat als er ooit iets met de berggorilla zou gebeuren... Uh, dat dit heel slecht staat op de rep internationale reputatie... van de Congolese overheid. Dus daarom zouden ze gebruiken wel het succes van het park... en ze steunen het park zeker wel. Um, eh, maar bijvoorbeeld een paar jaar geleden is de overheid van van, van Congo is nog steeds geïnteresseerd in uh, bijvoorbeeld van, uh, olieproductie in het park. En die is nog steeds aan het kijken of er mogelijkheden zijn uh, om olie te produceren in het park. Dus uh, ze houden zeker ook de deur open um, voor andere Jij ja, je, je, je bent ook in contact he, met uh, verschillende parkwachters. Wat vinden zij zelf van uh, ja, zeg maar dat, die militarisering, zoals jij dat noemt, uh, tegen die rebellengroep? Ja, dat is, ja, in de internationale media wordt het heel erg gezegd... Van, oh, het zijn echte helden, de parkwachters. Ze zijn bereid te sterven voor het park. Um... Ze worden. Maar uiteindelijk zijn ze zelf ontzettend bang. Ik krijg telefoontjes van, van parkwachters dat ze helemaal niet blij zijn. dat zij in die, in die positie zijn gezet. Want zij staan nu eigenlijk echt op de frontlinie. Uh, te vechten tegen rebellengroepen. Terwijl zij hebben daar niet voor gekozen. Dan hadden ze wel bij het Congolese leger zich aan willen sluiten. Ja, Henk dus Simon. Daarom, ja, ja. Dit is natuurlijk een heel. heel um, <krijg> complex um, probleem, die militarisering. Uh, ik ben zeker geen. Voorstander per se van militarisering. Maar we moeten niet vergeten dat. Um, en dat is niet alleen Congo, maar dat is hier naar Stroperij. De, de, de, dat zijn hele criminele uh, benders, organisaties die ook zelf steeds. Um, militairder worden. He, dus dan is het een lastige keuze of mm. als je zelf ook niet en, en of dat dan het de rol is van de parkwachters dat is weer een andere kwestie. Dat is ook natuurlijk een taak van uh, en in een aantal landen gebeurt dat ook uh, het leger. He, maar dan is dat dit is natuurlijk een heel moeilijk dilemma. Als je, als je die daarin meegaat dan word je dus steeds kwetsbaarder voor die stroperij. He, dus, dus als hier iets in Nederland gebeurt en, en het wordt crimineler dan leggen dan we niet de rode loper. uit. Maar ja voor, dan is de, de, de vraag crimineler. natuurlijk dus moet een spaakwachter dat doen of moet gewoon de politie. Uh... Dat, wat ik net zeg, dat is, dat is hier een. Dit is een belangrijk punt om ook verder natuurlijk in die landen te, te zien hoe, hoe dat het beste ja. kan worden aangepakt. En, en, en, en wat is het van Ja, natuurlijk zijn die mensen bang. En, en waarschijnlijk moet je ook kijken naar andere modellen. En, en, en daar zijn we ook mee bezig in een ander project met, een, met wildlife crime. Je moet ook slimmere manieren gaan verzinnen in die hele um, counterpoaching en ook vooral die trafficking. Ja. En, en daarbij moet je eigenlijk ook veel, veel geavanceerdere counterintelligence methodieken gaan toepassen. Ja goed, maar dat is het, zeg maar, criminele deel. Uh, als we het nou over een ander deel hebben, bevolkingsdruk. Hè? Ja. De be bevolking groeit in ja. veel landen uh, enorm hard. En dan kun je ook zeggen van ja, oké, okay, uh, die mensen oh. moeten ook allemaal een boterham verdienen. En ja, die parken zijn eigenlijk voor een paar witte toeristen uh, jammer dan. Nou, zo kan je dat toch niet meer zeggen. Ik bedoel, gelukkig, hè, ik was ook in Kenia nog en, en ik was in Lake Nakuru. Uh, ik was denk ik de enige blanke. Uh, dus er waren heel veel toeristen laag in het park, Allemaal Kenianen. Oh. Ook laagseizoen. <laughs> <laughs> Kijk, en nog een voorbeeld. Er was vorig jaar een, een, een, een, een mars in, in Nairobi ja. tegen de stroperij. Duizenden Kenianen. Ja. He, dus, dus laten we alsjeblieft dit genuanceerd uh, brengen. En, nou, ik, en, ik zet het een beetje gechargeerd, ja, maar ja. op een gegeven moment gaat het. Dat is natuurlijk toch een belang. Dat ook bij ons is alle natuur uh, op één bosje in ja, Polen wij, wij, verdwenen. Wij, wij kunnen niet veel zeggen. Ja. Zie Oostvaard plassen Wij hebben waarschijnlijk weinig recht van spreken om anderen de les te lezen. Ja. He, laten we dat alsjeblieft voorop stellen. Wat, wat uh, ja, nogmaals. Uh, Belangrijk is inderdaad, kijk ook in Kenia heb je nog eigenlijk een uh, groot gebied eigenlijk nog die waar de druk misschien nog minder is. Dus waar nog natuur is. Waar nog natuur is. Ja. En um, ja, dus dat. dat ja, dus daar zijn wel ontwikkelingen die. Ja. En, en wat ik zei, we, we, we werken al in, sinds de jaren tachtig bij het ondersteunen van ook lokale NGO's in Afrika. Dat zijn echt nationale NGO's. Dus ja. dat is een sterke beweging aan het ontstaan. Bij ons is het, is het, heeft het ja. ook heel lang geduurd. Ik wil nog heel even naar Esther Marijnen. Uh, Vindt de ja. lokale bevolking uh, rond uh. Virunga en in Virunga Park in Oost-Congo. dat ze te weinig profijt hebben van, van dat park en dat natuurbeheer wat wij zo graag willen? <lacht> Kort nog hoor. Uh, ja, ja, ja, dat is zeker een probleem. En wat er wel speelt in Virunga is zeker het, het, het, het leed wat er is. Het koloniale karakter van hoe het park is gestart... en hoe het uh, uh, ook nog steeds gemanaged wordt... dat heeft nog steeds echt wel een bijdrage op hoe, het, hoe de bevolking het park ziet. Ja. Het is niet zo dat, dat de bevolking uh, tegen natuurbeheer is. Zij zijn zeer bezig met natuurbeheer. De lokale bevolking heeft nooit een grote bedreiging gevormd voor de berggorilla's. Uh -huh. Zij hebben hun eigen manieren en hun eigen tradities om de natuur uh, te beschermen. Maar ze, dus ze krijgen te weinig niet inkomsten. niet tegen natuur... Ja, in oost congo is het probleem groter. Ja, heel kort. Grotere... Nog. Misschien ja. ja of nee? Ja, <laughs> <laughs> uh, nou ja, de context van, van enorme. Uh, uh, oorlog en armoede in Congo uh, maakt het allemaal veel complexer. Nog. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank uh, Esther Marijnen van uh, de Universiteit Gent en Henk Simons van de IUCN, een internationale uh, organisatie voor natuurbehoud. Tot zover, Bureau Buitenland. Straks Mandjaren met Petra Possel over biologische wijnen, Camado Barbecue en Venetië. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. Groningen kijkt terug op een geslaagde Koningsdag. Burgemeester Den Oudsen noemt het bezoek van koning Willem-Alexander... en zijn gevolg een fantastisch feest. Er waren geen ernstige incidenten. De benzineprijs staat op het hoogste niveau in bijna drie jaar. Boosdoener is de hoge prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. De adviesprijs voor benzine staat daardoor nu op 1,73 euro. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken mag niet spreken bij een herdenking in Duitsland. Eind mei wordt daar in de deelstaatparlement van Noord-Rijn-Westfalen herdacht dat 25 jaar geleden brand werd gesticht in het huis van een Turkse familie. De deelstaatpremier had minister van Buitenlandse Zaken Sjavo Zoglu uitgenodigd. Maar uh, andere partijen hebben dat tegengehouden. Die zijn bang dat de minister misbruik zal maken van zijn toespraak om stemmen te winnen voor de verkiezingen, want die zijn vier weken daarna. En Judoka Kim Polling is voor de vierde keer Europees kampioen geworden. Ze won in Tel Aviv in de klasse tot 70 kilogram van de Britse Sally Conway. Marieke is reden om klant te worden bij Hofhoorneman Bankiers: de studie van de kinderen. Uh, ja, onze kinderen zijn nu nog jong, maar er komt een moment dat ze gaan studeren. Hoop ik.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 Goedenavond en welkom bij Mandjarit, kook- en etenprogramma live vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in het Westenpark in Amsterdam. En dat wat u op de achtergrond hoort, dat is het hard rockbeentje uit mijn jeugd. Ik was dat beentje al een beetje ontgroeid. Maar die drinkt zich nu toch op een verschrikkelijke wijze weer aan mij op. Ik hoor het de hele tijd. Misschien hoort u het thuis ook. Als u het mooi vindt, dan kunt u reageren op deze uitzending. Mandjare het NTR.nl. Twitter kan ook. Hashtag Radio mandjare. Het is Koningsdag. Het is luidruchtig hier in Amsterdam. Maar we gaan gewoon een uitzending maken. En die gaat vandaag over wijn, over barbecue en over pasta en Venetië. Kortom, dat komt allemaal wel goed. U kunt ook u abonneren op onze podcast, gratis en voor niks, en dan rolt hij elke week zomaar in de bus. Dat doen heel veel luisteraars van mansjare. We hebben er vandaag weer een paar uitgenodigd. Doen jullie dat eigenlijk ook wel eens podcasten? Ja. En hoeveel na de uitzending zijn jullie dan aan het luisteren? Nou, ergens in de week. Ernaar. Ergens in de week daarna. Ja. Meestal ben ik de kinderen in bed. Als... Kinderen naar bed. <lacht> op een rustige avond. <lacht> <Op> een rustige <lacht> avond. Als de partner iets anders aan het doen is, buitenshuis eventueel... dan wordt er geluisterd naar, want ja, dat kunt u thuis dus ook zo doen. Dan mist u nooit was, wat. En dat, dat is belangrijk, denk ik. Naast mij aan de linkerkant zit wijnschrijver Esme Langerijs. Zij is van de nieuwe generatie wijnschrijvers. Want hoe leuk we Hubrecht Duiker en Nicolaas Klein mm. en Onno Klein... en Harold Hamersma ook vinden, het zijn wel mannen, laten we eerlijk zijn. En het is ook fijn dat dames nu in zicht komen. Ja. Vind je niet? Vind ik wel, ja. Nu heb ik ook gehoord, Esmee, dat jij lid bent van een misschien wel geheim genootschap... Hmm. van finologen en deskundigen. Allemaal vrouwen ja. die met elkaar in een clubje, met of zonder sigaar, dat weet ik niet... Dat klopt. Ja. Over wijn praten. Ja, dat klopt. En dat, is echt een, uh, een, dat zijn echt wine nerds. Dus dan zitten we bij elkaar en dan... Zegt iemand bijvoorbeeld van. Uh, oh ja, uh, wanneer, hoe oud ben jij ook alweer? Oh ja, 83. Want ik weet nog dat we toen die champagne uit 83 openmaakten. Ma ja. Dus ze onthouden zeg maar alles aan binnen de kaders van de wijn. En want laatst is jouw verjaardag gevierd. En toen is er een speciale fles wijn opengetrokken, toch? Oh, nou, je bent wel goed geïnformeerd. Maar niet helemaal goed, want het was niet mijn verjaardag. Het was uh, ja, het jaar. Het was je geboortejaar? Het was jaar, mijn geboortejaar, ja. Die open werd getrokken. Ja, precies. Uh, en dat kwam eigenlijk omdat uh, degene die die wijn had... Uh, uit 1974 dus. Uh, uh, zij, is, zij wordt de eerste vrouwelijke uh, master of wine van Nederland. Waarschijnlijk, als alles goed gaat. Het is dus een hele uitgebreide studie. Uh, moet je echt uh, alle, alle streken, alle bodemsoorten, alle wijnsoorten... Dat gaat alle... nog verder dan vinoloog. Want Veel is, verder. Want dat is al ja. een hele Ja, dit is echt vrienden. zeg maar, hier ben je wijnprofessor. Ja. ja. En um, zij uh, had die fles en zij is in hetzelfde jaar geboren als ik. Dus het had helemaal niks met mij te maken. Maar het was wel heel leuk om dat ja. te proeven. Vooral ja. als je weet wat voor wijn het was. Ja, het was een Romainé Conti. Mm. En, en het en is, echt, is alleen dat. Dat is echt de, de, de allerchiekste ja. wijn van de wereld. Ja, tak? dat is een bourgogne. En uh, het, uh, het was een bourgogne Échaisseau, geloof ik. Ja. En uh, uh, iedereen die hem proefde, die had, die was echt verbaasd hoe ontzettend mooi die nog was. Uh, na zoveel jaar. Ik moet, ik moet zeggen, het was niet de allerlekkerste wijn die ik ooit gedronken heb. Maar 74 was. Uh, in tegenstelling tot de vrouwen die er toen geboren zijn... verder voor wijn niet zo'n heel goed jaar. Nee, verder is alles heel goed geslaagd. Wij gaan straks praten over jou... na aanleiding van een boek... wat je samen met Harold Hamersma, de wijnschrijver, maakte. Jij bent yep. eigenlijk sinds een paar jaar... de rechter en linkerhand van Harold Hamersma. Jullie ja. proeven zo'n 9000, geloof ik, wijnen per jaar door samen. Ja. En uh, schrijven daar heel leuk over. En nu is er een speciale gids over biowijnen... gaan we zo over praten. Naast jou, Leonard Elenbaas, hij is kok... Leonard, jij maakte samen met Jeroen Hazebroek een boek getiteld Hete Kolen. Jullie werken exclusief met de Kamado. Ja, correct. Klopt, dat klinkt helemaal. Japans. Is het ook een Japans? Ja, dat is inderdaad uh, iets wat afkomstig is uh, uit Japan... En uiteindelijk hebben de Amerikanen hebben dat uh, doorontwikkeld... tot uh, inderdaad uh, de keramische uh, barbecue, uh, kamado. Want het is een barbecue. Ja. Wij, zien een, wij zien een soort ei voor ons met zo'n deksel erop. Ja. En dan heb je eigenlijk een kamado. Ja, waarbij uh, je uh, van uh, 80 graden tot, laten we zeggen, 300 graden... de temperatuur op 5 graden nauwkeurig kan afstellen. En er zijn weinig barbecues waarmee je dat kan doen. Dus je kan er daardoor ook heel secuur en accuraat mee koken. Want secuur en accuraat koken, dat doe jij. En dan gaat het dus niet alleen maar om zo'n dikke lap uh, rundvlees die, die op de grill gaat. Maar echt om het verfijnde koken. Ja, zeker ook het verfijnde koken. Net als nu ben ik een heel mooi stukje Noorse zalm op hele lage temperatuur aan het roken. Met kersenhout. Ja, terwijl wij hier zitten. Terwijl we hier zitten, ja? staat die Biggie uh, lekker te roken zo. Gewoon met een midden beetje, in dit pand, hè? Met, met, ja, ja, ook nog eens binnen, ja, ja. onder de afzegkap. Ja. Heel jammer en, voor uh, ons. En ja, in ongeveer een half uur tijd uh, gaar en rook ik die zalm met kersenhoutsnippers. Nou ja, je zal straks het eindresultaat proeven. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Je reist daar met dit hele circus en die kamado, het heel, heel Europa uh, rond. Ja, klopt. Het boek is er nu, dat is een echt een lijvig boek. Met alles erin, een, een omnibus rond, ja. hete hete omnibus. Ja. Dus rond uh, dit uh, keramische... En vooral ook heel technisch boek. Dus ook echt heel goed de uitleg. Hoe werkt zo'n kamado? Wat kan je er allemaal mee? Maar vooral ook hoe. hoe en hoe moet je hem gebruiken? En maken? vervolgens uh, een, een uh, kleine 140 recepten. Ja. Uh, echt van A tot Z, tot aan de gevulde koek en de speculaas en het, uh, en het brood. Want dat kun je er allemaal nou, op maken, allemaal, ja, Zelfs allemaal. gerookt ijs. Hoe dat kan, ja, ga klopt. je straks ja. vertellen. Ongelooflijk. Ja. Naast mij zit uh, de voormalig dame reiziger, mijn rechterhand van vandaag... en journalist Karin van Munster. Zij bespreekt iedere maand een kookboek. Volgens mij ben je gewoon weer met je neus in de boot gevallen, nee, Karin. Ja, echt. Wat, een... Want wat is het? Het is een boek van uh, een hele bekende kookboekenschrijver, Russell Norman... Hij heeft ook Pulpo geschreven, dat is ook een, een Italiaans-Venetiaans kookboek. Nu is hij, uh, heeft hij een jaloersmakend project voor zichzelf bedacht. Eén jaar lang wonen in de mooiste stad van de wereld, kunnen we wel zeggen, Venetië. En elke dag koken en opschrijven wat hij die wat hij gemaakt heeft en daar een kookboek van maken. Ja, dat, dat en wil hij natuurlijk heeft, iedereen. Ja, want hij heeft zoveel roem dat hij zich kan permitteren. Dat hij dat kan permitteren. Quattro stagioni in Venetië, dat is gewoon geweldig. En ja. naar alle markten gaan en de lekkerste verse dingen halen. Hij heeft uh, buren achtervolgd om te kijken wat die gingen kopen en koken. En dat heeft een fantastisch boek opgeleverd. Die foto's, hè, daar wil ik toch ook even iets over zeggen. De, de eerste pagina is dan zo'n man op zo'n bootje met zo'n zo hoed... Dan denk je enerzijds, dan wil ik daar gewoon niet naartoe. Vind ik een beetje een cliché. Maar ik ga er met boter en suiker ja, in. Ja, Het is zo romantisch, dit ja. boek. Janneke, jongste bediende, knikt. Ja, ik bedoel, je weet, ik kan altijd wel wat escapisme gebruiken... maar als het zo wordt opgediend, dan, uh, dan wordt het wel heel makkelijk. Nee, het is echt, wat, uh, wat Karin zegt, een jaloersmakend project. Dat zouden we allemaal wel willen. Nou, dat kan misschien niet, maar je kan het wel lezen. En jij hebt er iets uit gekookt. Ja. En uh, wat is het geworden? Uh, Bucatini, dat is een soort rietvormige spaghetti... met uh, saucijsjes en eieren. En ga je, dat ga je nu verder uh, vervolmaken hier. Ja. Naast, naast die enorme kamado sta jij, als het ware. Klopt. Hoe hoog is het afbraakrisico vandaag? Nou, wat niet moet gebeuren... en wat ik dus de hele tijd tegen mijzelf zeg... is het mag geen roerei worden, het mag geen roerei worden... het mag geen roerei worden. <lacht> en die strategie... Ik denk dat het de roerei wordt. <lacht> ja, die werkt net zo goed als dat je heel hard tegen jezelf zegt... niet aan een roze olifant denken. Nou, waar denk je dan aan? Ja, ja. enzovoort. Dus. Nou, ik, ik verheug me nu al... Op de finale van deze uitzending... waarin we dan allemaal die pasta hier uh, uitgereikt krijgen. Nu gaan we eerst, uh, we gaan eerst naar Esmee. Esmee Langrijs is wijnjournalist, dat zei ik al. Ze schrijft voor L Eten, voor Wine Life, voor Harpers Bazaar. Ze is de oprichter van makemewine.nl. Yes. Daar zet je allemaal filmpjes op welke wijn je kunt gaan drinken... Ja. Uh, en ik uh, zet daar ook wijnbeoordelingen op, op die je gewoon kun, bijna die je kunt kopen in ja. de supermarkt bijvoorbeeld. Ja, je vertelt daar op een hele toegankelijke manier uh, op. En dat doe je eigenlijk ook in de grote Hamersma, want je bent nu de vaste koopproever van Harold Hamersma voor die, voor die ja. dikke gids die, die jaarlijks uitkomt. Ja, Harald die kon het gewoon niet meer aan in zijn eentje. Het waren gewoon te veel wijnen. En uh, vaak vragen mensen dan van... Oh, zitten jullie dan gezellig aan de proeftafel uh, met z'n tweeën? Uh, ja, zeggen we dan. Om de beurt een slokje nemen. En dan schrijven we samen een stukje. Dus... Om de beurt een zinnetje. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het zijn echt heel veel wijnen. En uh, uh, het is ook echt... Ik heb het nu twee keer gedaan. We beginnen nu uh, uh, met de derde, het, editie. de derde editie die ik uh, meedoen. En het is echt een aanslag op je lichaam. Het is echt um, ja, hard werken. Want Van negen tot vijf. Maar gewoon. je mag niet doorslikken, natuurlijk. Nou, je, zet... je wil ook echt niet doorslikken, want je, dan ga je dood. Dan ga je gewoon echt dood. Ja, dan ga je echt dood. Dus het is gewoon levensgevaarlijk werk. Ja. ja. Nou, het is niet dat dus het is Je zit heel naast elkaar. En dan negen uur s ochtends, hè? Ja, je begint gewoon, dus gewoon om negen uur. Met ochtends. de negen in de klok begin ja, jij te ja. zuipen. Ja. Ja. Gewoon. Nou, maar dat is eigenlijk heel normaal bij wijnproeverijen. Dat doe je sowieso altijd uh, ochtends eigenlijk. Want dan zijn je smaakpapillen het best, het scherpst. En um, elke keer uh, ja, begin je gewoon om negen uur een. Uh, Denk je, oh, zeg maar na een maand denk je, oh, oh. Want hoeveel ik... wijnen staan er dan op het programma zo'n dag? Nou kijk, eigenlijk het proeven is niet, het moe het, uh, is niet wat de hoeveelheid bepaalt. Het schrijven is, het want ja, je kan snel proeven, maar schrijven dat gaat langzamer. Dus als ik gewoon proef, dan kan ik er wel 150 proeven. En dan aantekeningen maken. Per dat dag? Is wel echt, ja, per dag. Wow. Maar iemand. dat is wel heel veel hoor. En uh, als ik schrijf, dan kan ik er 30 uh, doen. Nu is er een gids, die komt uh, deze week uit uh, met biowijnen. Dat is dus eigenlijk een selectie van, van al die mooie wijnen. Het zijn er 1030 uh, ja. geworden die in deze gids staan. Hm. En het heet biowijnen. Maar eigenlijk behandel je drie soorten wijnen in, in die gids. Dat is biologische wijn, natuur, wordt ook wel in Nederland natuurwijnen genoemd. Ja. En biodynamische wijn, we gaan zo wel even praten over wat dat precies is. Ja. Maar dat is natuurlijk omdat dat nogal booming is, ja. biologische wijn. Waarom ja. is dat? Nou ja, um, het is hetzelfde eigenlijk als met eten, biologisch eten. Tien jaar geleden begon dat, denk ik, dat een beetje door te breken. Daarvoor deden mensen het wel, maar er komt gewoon steeds meer... Ik denk dat mensen steeds bewuster worden van wat ze eten. Dus die health uh, uh, stroming die in ja. Amerika bijvoorbeeld ook heel uh, uh, booming is. Dus ze, ze, ze, je bent meer bewust van wat je in je lichaam stopt. Uh, en je be bent ook bereid om daar meer voor te betalen. Ja, maar bewust van wat je in je lichaam stopt. Maar sinds de laatste onderzoeken waar de afgelopen weken heel veel over te doen is... bewust ja. over hoe je je lever kapot maakt, ja. begrijp ik nu de hele tijd. Nou ja, en, en ik... Ja. Iedereen ging weer op zijn achterste poten ja. staan. Um, het is nog net dat Rutte zich er niet mee bemoeid ja. heeft. Maar dat was omdat hij gewoon een Daar beetje kon... het vergeten achter ja, was. Ja, hij kon zich het niet meer herinneren. Nee, um, ja. Ik weet het ook niet. Het, het is gewoon. Drink met mate. Uh, drink met mate. Je moet altijd uh, bewust zijn wat je in je lichaam stopt. Maar je, iedereen kan ook op zijn vingers natellen dat als hij elke dag twee flessen wijn drinkt, dat dat niet goed voor hem is. Nee, dat en één glaasje. Uh, ja, eigenlijk het, het gezondheidsadvies is nu: uh, geen. Uh, ge, eigenlijk nul. <lacht> nul alcohol? Ja, nul alcohol. En ja. Ja, nou ja, alcohol is niet goed voor je. Maar ja, het is ook uh, lekker en leuk af en toe. Ben jij anders gaan drinken sinds jouw vak wijnschrijven is? Ja, zeker. Ik drink namelijk bijna geen wijn meer. Ik drink alleen nog maar bier. Nou ja, zeg. Je hele geloofwaardigheid stort hier te plekken in. Nee, ik proef dus heel veel wijn. Ja. Um, en en gij, daardoor ga je kattenpis drinken voor je lol, zeg kattenpis? Ja. Je bedoelt bier? Nee, ja, um, ik... Uh, ik um, uh, ik weet precies wat ik lekker vind nu. Dus als ik goede wijnen heb, dan drink ik ze graag. Ja. Maar uh, in een café of in een restaurant uh, zelfs... Um, ja, dan, dan denk ik, ja, ga ik nu uh, 60 euro voor een, een lekkere, ja, voor, een, voor een middelmatige wijn betalen? Nee... Dus en... je bent eigenlijk gewoon steeds selectiever geworden. Zo selectief dat je bijna nergens op de kaart of, of in een café ja. inderdaad je wijn meer vindt. Ja, je wordt toch kieskeuriger natuurlijk. Ja. Maar ook heeft het er wel mee te maken dat als je zoveel wijn proeft... dat je dan op een gegeven moment denkt... Lekker en samen. nu even ja. een biertje. Ja, ja. Dat zeggen ja. wijnmakers ook altijd. Het takes, uh, uh, takes, nee, uh, uh, takes a lot of beer to make a good wine. Oh ja, zo is het, ja. Er zijn drie soorten wijn die je behandelt. Biologisch wijn, ben natuur en biodynamische wijn. Ja. Even heel kort door de bocht. Wat, wat is het verschil tussen die drie categorieën? Ja, dat is uh, een oerwoud aan regels en uh, vaagheden... We hebben het geprobeerd om het in het uh, voorwoord een beetje uit te leggen. Maar je kan ervan uitgaan dat biologisch, dat is net zoals met voedsel... dat op het land uh, geen kunstmest bijvoorbeeld gebruikt wordt. Dus um, de druiven uh, worden biologisch behandeld. En wat ze daarna ermee doen, dat, um, daar zijn ook een aantal regels aan gebonden. Je mag bepaalde dingen niet toevoegen bijvoorbeeld. Ik heb hier nog even een lijstje uitgeprint met dingen die normaal wel aan een wijn mogen worden toegevoegd. Ik ga niet voorlezen, nee. een anderhalf uur geloof ja, ik. Ja, maar dat is dus heel... ammonium ja. zie ik nu ook staan. Ja hoor, mag er allemaal bij. Dus Mannenproteïne. Ja. Als, je, als je in de supermarkt een wijn koopt... dan uh, kan dit er allemaal in zitten. Suiker en zuur worden sowieso vaak toegevoegd. Maar aardstoffen zie ik hier ja. staan. Deodorant zitten in. Ja. Kopersulfaat. Uh, nou ja, je kan van ja. alles. Het is dus... Ik had het daar met de jongste bediende even over. Um, biologische wijn is dus eigenlijk de, de, de meest gangbare. Daar staan ook de meeste biologische ja. wijnen. Biodynamische wijnen worden gemaakt volgens de leer van Rudolf Steiner. Die heeft dus een hele leer over hoe je het land moet bewerken. En dat gaat dan ook over de stand van de maan? Ja, ja. En, en mensen gaan daar altijd... Ja, die denken dan altijd, als je het hebt over... Ik pluk de... Als de wijnboer vertelt dat hij de druiven plukt bij volle maan. Dan kijkt iedereen hem zo aan. Maar eigenlijk is het heel logisch. Want eb nou ja, en vloed bijvoorbeeld. Dat is duidelijk dat dat heeft met de stand van de sterren en de maan te maken. Dat het invloed heeft op het land, de stand ja. van de sterren. Dus dat heeft ook invloed op de spanning van de druiven. Dus ze plukken die druiven als ze op, ze, op hun... Ja, op hun sappigst zijn ja. eigenlijk. Want ja. dan staan ze strak. En dan pluk je ze en dan zit er meer sap in. Dus het zit een het beetje geen, onterecht geen in het, in het, in het geitenwolle sappenhoekje, ja. eigenlijk ja. biodynamische wijn. Ja. Ik ben eigenlijk wel daardoor ook biodynamische melk gaan kopen, bijvoorbeeld, bij de oh, natuurwinkel. Ja? Ja. ja, omdat ik was erover aan het lezen en het ja, makes a lot of sense eigenlijk. En ja. ook als je op een biodynamische wijngaard rondloopt... dan voelt dat ook heel anders dan als je op zo'n aangeharkte wijngaard... dus uh, het is echt een verschil of je inderdaad uh, roedels ganzen tegenkomt... of een uh, verdelgtraktor, zeg maar... We gaan zo meteen verder praten over uh, natuurwijn. Ja. Maar ik durf dat niet helemaal aan om, om de zalm bij de natuurwijn te doen. Want bij natuurwijn kan het ook zijn dat hij smaakt en, ja. en ruikt... naar oude mannen, sokken, vieze onderbroeken en uh, ja, zuur. Zie, en jij bent ook zo iemand met zo'n vooroordelen ja, over vooroordelen. Nou, ik ben heb natuur. heel veel nature geproefd. En volgens mij is de helft lekker en de andere helft ja. echt heel vies. Net maar... zoals bij alle wijnen. Dus. Oh ja, ben dat natuur, is hier wat anders dan biologische ja, wijn. Ben natuur dat is uh, eigenlijk de, de, de hipste stroming zeg maar, onder de wijn... Um, en dat, de term natuurwijn of venaturel, of venature, dat uh, is heel omstreden, want daar zijn geen vaste regels voor. Biologisch, bio, biologisch dynamisch wel. Um, maar vennatuur is eigenlijk, uh, een betere benaming zou zijn... low intervention wines. Dus ze proberen zo min mogelijk te doen met de druiven... en met in het vinificatieproces van de wijn... Dus niks toevoegen en er eigenlijk. Heel ook weinig sulfiet, hè, he, om ja. het te kunnen bewaren. Er wordt Dat... altijd gesproken over sulfiet. Uh, in, in termen van. Uh, als je het hebt over natuur, dan gaat het ook altijd meteen over hoeveel sulfiet erin zit. Ja. Maar sulfiet is eigenlijk niet het belangrijkste. Het gaat veel meer over. Alles wat er überhaupt toegevoegd ja, is. Eigenlijk doe je als wijnmaker gewoon zo min mogelijk... om het te begeleiden naar een redelijk resultaat. En soms lukt dat inderdaad niet helemaal. Als je sulfiet is, een conserveermiddel... Um, wat trouwens ook in een heleboel andere uh, voedingsmiddelen zit die wij uh, Gewoon dagelijks, die wij dagelijks eten. Dus als jij een zak chips eet, dan zit daar meer soffiet in dan als je een glaasje wijn drinkt. Ja, maar nou, je begrijpt dat ik dat natuurlijk nooit <lacht> doe. <laughs> uh, ondertussen is, ja, we, we laten die zalm niet koud worden. Sorry, ja. Want de Kamado, die heeft het werk gedaan ja, samen met ja. Leonard Elenbaas. Leonard, jij hebt hier gemaakt, een stukje zalm. Een stukje Noorse zalm, gerookt met hout van kersboom. En daar heb ik wat snippers voor gebruikt. Ja. Eigenlijk ja, maar een eetlepeltje snippers in de hotspot. Dus daar waar die kamado, waar de houtskool brandt, zeg maar. Daar heb ik een, een eetlepeltje van die rooksnippers uh, dat geplaatst. Is heetste, heetste punt, dat is het heetste punt dus. Ja, het plekje waar die brandt, zeg maar. Ja. Want het is niet net als bij een gewone barbecue dat je hem aansteekt... en wacht tot alle houtskool wit is en dan gaat bakken, zeg maar. Want dan is die kamado 700 graden. En net als nu, oh. omdat ik die zalm op een lage temperatuur wil roken... steek ik hem aan met één aanmaakblokje. Dan heb je maar een heel klein plekje waar die houtskool gloeit, zeg maar. En daar gooi je een beetje van die snippers. En dat heb ik nu gedaan op 110 graden Celsius. En om de perfecte cuisine, garing, aan die zalm te krijgen... heb ik een kerntemperatuurmeter gebruikt. En je hoorde hem net al even piepen. De ja. eiwitten van vis die gaan stollen bij 42 graden Celsius... Dus bij 42 graden Celsius gaat de vis eruit en dan heb je dit als eindresultaat. Sappen. Een super sappige zachte, smaakvolle zalm. En wat ik heel belangrijk vind bij, nou ja, bij al het koken op zo'n kamado... dat je het product nog steeds proeft. En wat je heel vaak hebt op het moment dat mensen een grote kist vol met briketten aansteken... alles wat ze erop gooien, smaakt allemaal hetzelfde. En het mooie, als je gewoon met een pure natuurlijke houtskool kookt in een uh, kamado dan behoudt je product ook zijn smaak. Want je proeft nu gewoon nog steeds zalm, maar wel met een rooksmaakje. En, en... hij heeft ook nog steeds die hele lekkere vettigheid. Juist. Die en... ook trouwens heel gezond is. Dat hoor. komt uh, omdat je dat dus op een lage temperatuur doet. Kijk, mm -hmm. hoe hoger je de temperatuur doet, hoe meer je dat er zeg maar uitbakt. En, uh, en hoe verder of hoe sneller eigenlijk zo'n zalm gaat. Kijk, nu heeft het bijna een half uur geduurd om hem... Uh, tot een kerntemperatuur van 42 graden Celsius Omdat je Ja, precies. Ja, zo laag mogelijk. Maar ik zie dus, wij zitten hier dus met drie vrouwen... en jij bent de enige man die En we zitten alleen maar met bewondering nu naar je te gaan. Je... Ook wel omdat je heel knap bent, maar vooral... Nou, ja, dank u. Omdat je zo'n lekker stukje zaam kan maken. Laten we eerlijk zijn, Karin. Zalm en dit is nog saai. maar het begin. Ik, is vaak ik, ik heel saai. Ik nooit zalm. Nee. nee. Maar? Dus, uh, maar dit en is Dat vind ik altijd zo leuk. hè? Want nou ja, daar hadden we het net al over. Ik geef heel veel workshops en zo. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen... Ja, nee, zalm... Ik, ik, ik, nee hoor, uh, hoef ik niet. Want dat, uh, dat vind ik echt geen lekkere vis. En gerookt ook niet. En dan spreek ik altijd af van... Joh, laten we vandaag gewoon alles proeven. En als je het niet lekker vindt, zet je het maar aan de kant. Ja. En negen van de tien mensen die dus tegen me zeggen... Van, ja, zalm hou ik eigenlijk niet zo van. Die zeggen nu ineens ah, oh, ja, maar wacht even, dit is toch eigenlijk best wel heel erg lekker. Het is vaak te zo droog. Zo ken ik het niet. Te droog, ja. En, en, daardoor en dat is dus smaakloos. inderdaad die kerntemperatuurmeter. Op het moment dat je hem gewoon gaat tot 42 graden Celsius is, die altijd als dit. Ja. Dan kan maar, je nooit missen. Jij zegt dat gewoon zo even heel snel. <lacht> maar ik moet daar best over nadenken, over dat met een kerntemperatuur... Ja, maar ik zit ook al 14 en, jaar in dit vak. En, ja, ik ben 14 precies. jaar lang alleen maar met koken bezig. Ik heb zelf 7,5 jaar een eigen restaurant gehad. Ook echt op niveau, zeg maar. Oh ja. Waarbij ik met meerdere kamado's ook in mijn keuken... maar ook buiten op het terras kookte... Ja, ik uh, sliep bijna met zo'n ding. Dus dan weet je er wel mee te werken, zeg maar. Nou, je sliep bijna met zo'n ding. Ik heb me laten vertellen dat je je restaurant hebt weggedaan... om helemaal voor de Camado te gaan. Ja, dat is... Uh, nou, ik heb hem daar niet per se voor weggedaan. Want de gemeente besloot dat er een rotonde bovenop... mijn restaurant moest oh, ja. komen. Dat is, maar dat is het uh, ik ben inderdaad wel twee jaar geleden... heb ik het besluit genomen. Oké, okay, we gaan geen nieuw restaurant meer openen. Ik ga als freelance chef verder. Uh, Welk ja, restaurant was dat? Restaurant Pure Passie in Schravensanden In het Westland. En ja. ja, dat was alleen maar met lokale producten. Waar alles wat bij ons geserveerd werd, maakten we zelf. Er kwam niks uit een pakje of een zakje. En ja, dat is eigenlijk wat ik ook gewoon nu doorvoer... met ja. het koken met zo'n kamado. Uh, ik uh, werk niet met troep. Hé, hey, luister, ik zie gewoon dat jij zit uh, te popelen... om het volgende gerecht te maken. Ja. En anders zit ik dat wel. Ja, precies. Uh, ja. Wat, wat ga je nu maken? Uh, nou, ik heb nu wel wat, wat, uh, een, een simpel stukje vlees... Een ja. Kippendij? Ja. Maar daar heb ik iets heel leuks op gedaan. Ik heb een marinade gemaakt, een droge rub noemen we dat, ja. uh, van gemalen koffie. Dus echt gewoon de vers gemalen koffie, gemengd met kerrypoeder en uh, wat zeezout. En uh, daar heb ik de kip mee gemarineerd en die ben ik nu uh, op 150, 160 graden heel rustig een beetje aan het grillen. Nou, hartstikke fijn. We gaan dat zometeen hopelijk proeven. Dan nemen we daar ook weer wijn mee, want je hebt ook heel veel wijn meegenomen. Ik heb een es paar me. flessen meegenomen voor jouw lol. Yeah. Een wen uh, uh, een natuur, een natuurwijn. Maar het is ook een orange wine. Want ik dacht, dat is wel, uh, past goed bij het thema. Ik op, was uh, eigenlijk park... al meteen verbaasd toen ik dit etiket zag. Eiman, dat I komt uit, uh, hè, uit de Pfalz. Uh, ja. Toen dacht ik, maar maak, maken die dan wen natuur? Dan begint ja. het gedonder al ja, dat precies. helemaal precies. Ja, Nou ja, dat is dus de reden ook waarom sommige wijnmakers dat niet op hun. Uh, etiket willen zetten omdat mensen zoals jij dan ja. denken nou de, die troep die hoef ik niet nee. maar um, ja eimann oude sokken <laughs> ja nee maar het is wel dit waar. is een wijn uh, die je online kan kopen bij uh, daxifin um, um, maar hij maakt ook namelijk wijnen die uh, bij bijvoorbeeld markt staan Eiman. dus daar markt kan je het van he, van ja markt ja. met een q daar kan je het van kennen en uh, dat, de witte is ook heel goed, de Sauvignon Blanc is dat volgens mij. Maar dit is dus um, een gewuchtraminer. Ja? Zal ik hem inschenken ja. bij iedereen? Is dit die orange wine? Nee. Dit is de orange wine. En waar, omdat die oranje is? Ja, omdat die oranje is. Wat leuk op Koningsdag. Nou ja, je hebt hem door. Dat duurt altijd wat langer bij mij. Daar houdt iedereen over het algemeen rekening mee. Wat is dit? Ja, wat ruik je? Hij is een beetje troebel, hè? Hij is, ja, hij is ongefilterd, daarom is hij troebel. Dat Bij is de... mij de... dreigt er ook iets in, een stukje. Ah. <laughs> nee. Een ja, nou, kijk... Wat... Dat is de, wat... Dit is toch een. Stuk... Een sinaasappel. Nee, dat nee. is een uh, stukje van, de, uh, van de het keur. zegel. Ja. Oh, het uh, zegel. Want ze doen ook wel al, vaak van die uh, lak eroverheen. Want oh, ja. het staat heel uh, maar biodynamisch. Maar dat, dat is niet per se biodynamisch, denk ik. Hè? Nee. Of wel? Nou ja, dat, dat werd vroeger gebruikt. en dus maar Het is authentiek. biodynamisch biodyna of zo? Ja, is dit een is, natu natuur? Het is een biodynamische vin vin vin -natuur. Natuur, okay. Ja, Want venatuur betekent eigenlijk alleen maar dat er. Uh, Ruikt het lekker, ja. ja. Uh, dat, dat er weinig toegevoegd, dat er niks is toegevoegd, maar mm -hmm. dus ook niks is afgehaald. Dus wat ik zei, uh, afhalen betekent bijvoorbeeld het filteren van een wijn. Dan haal je die troebelheid weg. Dat vinden mensen mooier als het doorzichtige wijn is. Mm -hmm. Maar is je dit, haalt dus anders. ook een beetje smaak weg. Wat is dit? Maar wat, wat, wat, wat proeven we hier ja. dan nu? Nou, wat je. Ik heb hem zelf, uh, ik zal hem nu ook even ruiken. Nou, om die te ruiken... Ja. helemaal niet naar stal wat jij wel eens nee. uh, wat jij, stal denk ik bedoelt. Sokken, hè want ik, ja. ik vind het helemaal niet maar dat heb je wel die stals ja. dat heeft dit helemaal ja. niet nee dat is dit helemaal niet dit is een gewurztraminer dat is van zichzelf dus een hele uh, florale druif en uh, uh, in in dit geval is die oranje omdat die gemaakt is met schilweking. Dat is wat een orange wine is. Wow. En een orange wine is ook iets wat nu booming is. Nu je het gehoord hebt, zul je het misschien vaker tegenkomen. Uh, dat is dus eigenlijk witte wijn gemaakt op de manier van een rode wijn. Want normaal gesproken... Met schilletjes... Uh, ja. met schilletjes Bij erbij. rode wijn wordt het... Uh, ik heb het, rood, het in de Jura, denk ik, uh, regelmatig gedronken. Zou dat kunnen? Is dat ook orange wine? Uh, ja, dat kan. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. daar nou. zitten ook van die uh, orange wine boeren. Ja, nou, daar zitten nu heel veel moderne wijnboeren. Maar We gaan even naar het nieuws van 8 uur. We komen zo... Uh, NPO Radio 1.